Renate Kok met het NOS Journaal. De storm Kira heeft vandaag in het hele land tot problemen geleid. Een overzicht van de schade is er nog niet. Wel zijn er veel meldingen over schade aan woningen... omgevallen bomen en afgebroken takken op de weg. Met name in Limburg kan het de komende uren nog hard waaien. In de rest van het land is het onstuimig... maar is het zwaarste deel van de storm achter de rug. In Rotterdam werden aan het begin van de avond 40 woningen ontruimd... omdat het dak van een portiekflat was losgeraakt. Ten noorden van Hoge Zand stortte het dak van een koeienstal in... waardoor één koe is doodgegaan. Op het spoor reden de meeste treinen, zegt NS... maar ook daar ontstonden problemen door omgevallen bomen... Daardoor zijn er mogelijk ook morgenochtend nog problemen, waarschuwt de NS. Rijkswaterstaat laat komende nacht de verlichting bij snelwegen aan... zodat bestuurders kunnen zien of er voorwerpen op de weg liggen. Morgenochtend wordt een drukkere spits verwacht dan normaal voor een maandag. Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd vanwege het coronavirus... Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu thuis twee weken preventief in quarantaine. De Ierse partij Sinn Féin eist een plek aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regering. De voormalige politieke tak van de terreurgroep IRA haalde bij de verkiezingen van gisteren zo'n 22% van de stemmen, net als twee andere partijen. Het wordt lastig om een coalitie te vormen, omdat de andere partijen niet met Sinn Fein willen regeren. Het weer. De zwaarste buien trekken de komende uren via het zuidoosten het land uit. Achter die buienlijn zit iets rustiger weer. Dan blijven windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Ook morgen blijft het onstuimig met windkracht 7 tot 8 langs de kust en op het IJsselmeer. Verder wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Prince state for the freaky freaks. music so loud, you gotta move your feet. My radio's large, no one can't compete. Check up your phone, oh electro. The crowds follow me everywhere I go. Cause around is my boombox, box, put on the show. Back in the days, the days that I'm glad I know. All day long, playing brand new songs. I sit and reminisce that my radio's gone. Playing music that suits your soul as dance, dance, dance. Radio. Dance, dance, dance. how I'm making feel. Wherever you are. It's like my heart is trying to hug my brain. Anywhere in the world. We are Dance Radio. You're not I'm up, I'm gonna take it. Welkom in de derde uur van de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Met deze plaat van Black Britain uit 1987. Funky Nassau. De mannen kregen inderdaad hulp van niemand minder dan Omar Santana. Die in de beginjaren 80 samen met John Jellybean Manides, uh, ja, de club bestieren. De Funhouse Club in Manhattan. Een grote nachtclub toen de tijd. Een hele trendy nachtclub. Zeker in deze zeg maar, muziekstijlen dit uh, albumje van Black Britain onder handen. Je hoort het resultaat. Heerlijke funky tracks. Ik heb nog een verzoekje liggen die we moeten nakomen. Speciaal voor MUG. En voor MUG gaan we terug naar de Amsterdam basement. New Jack Swing van Amsterdamse bodem met deze mannen en dames van de New Jack Style. Dit is de special girl. That girl Realistic at all She stands tall On her own two feet And the panel, just phenomenal Like a beauty queen or a pearl Yeah That's the type of girl She has sex abuse Brings her long hair I think about the precious moments we share I love her 100% Without a dashboard, Point blank This And girl is special All the ...van de Amsterdamse formatie New Jack Style. Maakt inderdaad in de jaren 90, 91 om precies te zijn... ...de 12 inch Ecoist en deze plaat Special Girl. Ze werden grootgemaakt toen de tijd door de radiozender Counterpoint FM... ...of Counterpoint High Freak FM. En het is eigenlijk met deze twee platen gebleven, hè? Want we hebben volgens mij uh, niks meer van deze New Jack Style gehoord. Jammer. Maar goed, we hebben deze twee 12 inches nog... En ik neem je nu even mee terug naar 1983. Het jaar waarin Fatback deze plaat uitbracht op het uh, Spring Label. Dit is The Girl Is Fine. Met de 12 in is The Girl Is Fine. Ik heb nog even een zoekje liggen. Of inmiddels twee zie ik. René die gaat zo zijn mandje in. En die wil ook nog een plaat horen. Uh, ga ik voor je opzoeken René. Eerst hadden we Breuking. En Breuking, uh, die wou een hele onmerkelijke plaat horen eigenlijk. Want... We vroeg aan Debbie Dab. Everybody's Jamming. Het is een heel verhaal. En ik vind het heel apart dat jij deze plaat kent. Het is namelijk zo dat uh, in Miami, waar inderdaad de, de schrijver en uh, een van de producers uh, van Debbie Depp, Tony Butler. Ja, die heeft met haar uh, opnames gemaakt, uh, Look Out Weekend en When I Hear Music. En er waren ook wat opnames, blijkbaar, blijven liggen die nooit op plaats zijn uitgebracht. Er is een platenzaak in Miami, Sweet Records. En een van die medewerkers die kent Tony Butler en zag of hoorde deze plaat uh, ergens op een tape. En heeft besloten hem uit te brengen op 12 inch. En zo is hij de markt ingekomen. Dus een vergeten nummer van Debbie Depp uit de jaren 80. Dit is Everybody's Jamming. Exclusieve je persing, inderdaad. Debbie Dab, vergeten opname. Everybody's Jamming. Op een heel klein platenlepeltje. Sun Press Final. In uh, Opel岡, Florida. En ik heb net even gekeken. Als je 100 uh, vinyl 12 instjes wil uh, laten persen daar. En uh, laten drukken natuurlijk. Ongeveer 1900 uh, dollar. En wil je meer kleur hebben, kan het ook nog. Dan betaal je even wat meer. Of een zware kwaliteit. 18, uh, 180 gram. 100 uh, dollar erbij. Nou, ah, leuk. Goede aanvraag Breuk. Ik weet bij God niet hoe je bij deze plaat bent gekomen. Ik heb hem sinds 2018 zo. Hij is geperst in augustus 2018. Deze vergeten opname. Inderdaad een typische Debbie Dab freestyle van de hand van Tony Butler. Hey, what's up, people? How you doing? This is D-Train, and I'm coming to your town, Amsterdam, by Dance Radio. 1982, ja, onvervalste uh, classic, kan niet anders. 1982 was een mooi jaar. Het was ook een mooi jaar voor de mannen van Planet Patrol: Herbert Jackson, George Light, Melvin Franklin, Anthony Jones en Rodney Butler. De meeste waren net weg bij de groep Glory. En zoals je weet, begin jaren 80 begon het een beetje te kriebelen met de electro. Dit is hun eerste 12 inch op het Tommy Boy label. De mannen van Planet Patrol. Dit is Play at Your Own Risk. 82 Planet Patrol, Play at Your Own Risk, op het Tommy Boy-label. Dit was een nacht in de studio. Wat veel mensen niet weten is dat de Planet Patrol, die zaten in dezelfde studio toen de tijd samen met Afrika Bambata en de Soul Sonic Force. En John Roby en Arthur Baker waren toen de tijd bezig met de opnames uh, van inderdaad Planet Patrol, maar ook de Planet Rock van Afrika Bambata, de klassieker. Beide platen zijn opgenomen op dezelfde tape, op dezelfde multitrack. En inderdaad, ook deze mannen van Planet Patrol hebben meegespeeld... op de Planet Rock van Afrika Bombata en de Soul Sonic Force. Het was een magische avond, ik had er zeker bij willen zijn. Maar goed, die avond zijn twee topplaten uit de electro scene geboren. En we koesteren ze nog steeds op het Tommy Boy label. En kijk je op het forum gaf aan dat René zijn mandje inging... en misschien ligt hij al onder de dekens. Hij wou nog één plaat horen... en dat is Dreamer van de BB&Q Band. René, bij deze. Versie op de LP, daar hoef je eigenlijk niet de 12 inch voor aan te schaffen. En we blijven nog even in 1985 met een lekkere freestyle van deze dame. Ze heet Cynthia Round 3: nam deze plaat op samen met Star Quest. Dit is Stop Searching for Love hier bij de Downtown Dance Show. Een oplagen van Cynthia Roundtree en Starquest. Stop Searching for Love. In 1985 op een klein labeltje, Key Records, onderdeeltje van Hot Records in Miami. Maar dat maakt het zo leuk, dit soort platen. Dit soort uh, underground dance. Zoals je altijd hoort hier bij de Downtown Dance Show, hier op Dance Radio. To Amsterdam Radio, for the whole freaking world to hear. All over oh. Amsterdam's Dance Radio. We zijn beland in 1984 met een band genaamd American Gypsy. De plaat werd geschreven door Mick Murphy en David Frank, en die kwam misschien wel van de system. De System bracht deze plaat zelf uit in 1982. En dit is dan de nieuwere variant, zeg maar. De cover. American Gypsy met You're In My System. Leuk, toen de tijd uitgebracht op het Break Record Label was een platenlabel uit Katwijk hier in Nederland. Met is een 12 inch, You're In My System. Ja. Geschreven door The System, McMurphy David Frank. Ik had inderdaad even gekeken op eBay-breuking. Ik, ik zie hem inderdaad staan, Debbie Depp, de nieuwe versie. Alleen het, het verwondert me een beetje, want als dit inderdaad een opname is uit de mid tachtiger jaren, dan toen was hij nog niet uh, zeg maar onder contract bij Pendisc. En hier staat dat hij uit de Pendisc archives komt. Dus een beetje apart. Sowieso is het apart met Debbie Depp, want het verhaal gaat ook dat Debbie Depp in de jaren 90 toen ze terugkwam met Funky Little Beat en dergelijke, dat dat niet de Debbie Depp was. Maar een andere zanger is. Ik heb daar nooit het fijne achter gehoord of kunnen vinden, maar ook dat verhaal gaat. Dus er zitten nogal wat vraagtekens aan het verhaal, maar leuk is het wel dat een uitvoering die we nooit eerder hebben gehoord opeens op komt poppen. Nog een paar minuten te gaan met de Downtown Dance Show. Dat betekent dat dit de laatste plaat is van vanavond, zeg. Wat is die tijd voor mij gevlogen? Wat ligt dat aan de windsnelheden? Chiara is over Nederland geraast en in kracht afgenomen. Ik zie inderdaad her en der wel omgevallen bomen. Geen veel platen er vanaf. Auto's plat onder een boom. Winkelpuien omgevallen. Ik hoop dat jij geen schade hebt. Dat je goed hebt kunnen luisteren naar de show van vanavond. Zonder dat je een, een cabrio hebt staan buiten. Of een open dak in je huis. Mag het hopen of niet. Mag ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Het was gezellig. Ik zou normaal zeggen tot volgende week, maar dat gaat hem niet worden, helaas. Nou ja, helaas. Voor jou helaas misschien, maar ik ga er heerlijk even de, de sneeuw in. Dus wat mij betreft, volgende week Mark Peters. Morgen inderdaad Benny De Bruin. En Benny Brown, ook weer terug van vakantie. Dus hou me in de gaten. Dance Radio 24-7. Maar morgen de live programmeren vanaf 5 uur. Volgende week zondag. Mark Peters. En ik ben er over twee weken weer. Fijne avond. En ciao. This is Oh, oh, oh.